Dan de Vries met het NOS Journaal. Het bestand tussen de VS en Iran wankelt. Vanavond werd de straat van Hormuz weer gesloten door Iran... ...terwijl die juist vandaag weer open was gegaan. Dat was als onderdeel van het staakt het vuren. Iran is boos vanwege onder meer de zware Israëlische aanvallen op Libanon vandaag. Daarbij kwamen 182 mensen om. Volgens Trump was Libanon geen onderdeel van het staak te vuren maar Iran ziet het wel als schending van het bestand. Amerikaans vicepresident Vance zegt vertrouwen te hebben dat het bestand stand houdt... en dat de straat van Harmoes weer geopend wordt. Vance gaat zaterdag naar Pakistan voor onderhandelingen met Iran. Nieuwszender Al Jazeera zegt dat een journalist van de zender in Gaza is gedood door een Israëlische drone... De correspondent zou zijn geraakt toen hij in een rijdende auto zat in Gaza-stad. Al Jazeera noemt het een verschrikkelijke misdaad door het Israëlische leger. De zender zegt dat het een bewuste en gerichte daad was. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. De vrouw die French-ster Matthew Perry drugs verkocht... moet 15 jaar de cel in. Perry overleed in 2024 aan een overdosis ketamine. Hij verdronk daarna in zijn jacuzzi. Vier dagen voor zijn dood verkocht de vrouw 25 flesjes ketamine aan hem. President Trump heeft vanavond opnieuw uitgehaald naar de NAVO. Hij vindt dat het militaire bondgenootschap getest is en gefaald heeft. Trump wijst hiermee naar hulpverzoeken die hij heeft gedaan richting NAVO-bondgenoten. Bijvoorbeeld om de straat van Hormuz te beveiligen. Europese landen hebben geweigerd om de VS hierbij te helpen. Ondertussen is NAVO-chef Rutte in Washington. Hij gaat straks praten met Trump. De twee zullen onder meer spreken over mogelijke terugtrekking van de VS uit de NAVO. Dat maalt het Witte Huis. Het weer, het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar tussen de 5 en de 9 graden. Morgen eerst zonnig. Smiddags neemt de bewolking toe. En s'avonds buien of wat lichte regen. Het wordt opnieuw warm, 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 The sky Op Dhb, kanaal 9a in Zuid-Kennemerland en de Eimond.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 No longer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 de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 Als ik het goed heb nog één kaart van hem gehad. Eén keer trek je de conclusie: vriendschap. 'Cause it shatters into a million pieces, just like glass. I see you right.